Michel Koenen met het NOS-journaal. Rijke landen, waaronder Nederland, komen hun belofte niet na om coronavaccins aan arme landen te geven. Dat concluderen wetenschappers van NGO's, waaronder oxfam Novib. Van de 1,8 miljard beloofde vaccins zijn er pas 260 miljoen uitgedeeld. Dat betekent dat van elke zeven beloofde vaccins er maar één is geleverd. Volgens de NGO's houden rijke landen de vaccins het liefst zelf en willen de farmaceuten alleen verkopen aan de hoogste bieder. Daarom willen de organisaties dat de patenten op de vaccins tijdelijk worden vrijgegeven, zodat er ook in arme landen vaccins geproduceerd kunnen worden. Marokko heeft sinds middernacht het luchtruim weer dichtgegooid voor vluchten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En officieel vanwege nieuwe coronavarianten hier en in onze buurlanden.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 En gisteren zijn er in een moerasgebied in Florida lichaamsdelen gevonden. Ook werden er spullen van Gabby's vriend aangetroffen. Onder meer een rugzak en een notitieboekje. In de Champions League heeft Manchester United dankzij Ronaldo thuis gewonnen van Atalanta Bergamo. De Engelse ploeg boog een 0-2 achterstand om in 3-2 winst. Ronaldo maakte in zijn 300ste wedstrijd voor United de winnende tegen Atalanta.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 Nu, de nacht... Mm. I as our sun begins to fade In the music of the blues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 Jouw droom, je noemt mij gek als het even niet loopt. Maar jongen, dat werkt niet zo. Elke week ga je niet ook no zo. De aandacht die je vraag vind ik zo goedkoop. Zet je met joker bij die hoofd zo. Ik ga jou niet meer veranderen. Dat zo niet wat ik wil. Ik bent mijn dreums en ik neem altijd iets te veel. Want zo ben je. Jij...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 bed with me? Disco perreo cuando con ella me envolví. Uh, sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle el Y yo que no me dejó volver, villana tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser infierno. Cambiamos de escena de Río hasta Cartagena. Eres la única que me llena y si yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena. Esta carta hiena, eres la única que me llena. Si te acordó, yo pago mi condena. Zet Van zon, zee, Zandvoort en zo'n <coughs> stop that number stopped Say the number counter that number Say the number counter that number Say the number counter that number Say the number counter Say the number counter Say the number counter that number Voor trek ik mijn big stacks, Amex en mijn Visa. Body asolina, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op pizza. Ik kwam er tegen op pizza sexy señorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, Amex en mijn Visa. Body asolina, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op pizza.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 ik kreeg een op die pizza, sexy signori, daarvoor jou trek ik mijn big stacks, Amex en me visa. Barilla Celina, sterker dan de pila, met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza. Ik krijg op i pizza, sexy signori, daarvoor jou trek ik mijn big stacks, Amex en me visa. Barilla Celina, sterker dan de pila, met jou wil ik verdwijnen.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 op Ibiza, Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big steks. Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan de killa. Met jou wil ik verdwijnen. Ja verdwijnen op Ibiza. Tegen op Ibiza. Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big steks. Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan de killa. Met jou wil ik verdwijnen. Ja verdwijnen.